...zijn geweest en uh, niet onbelangrijk, er zou te weinig zijn gekeken naar het draagvlak in de Eerste Kamer. Denkt u dat het verschil had gemaakt als uw moeder wel haar oorspronkelijke rol had? Denkt u Vervuld? echt dat ik daar hier een antwoord op ga geven? <lacht> nee, dit lijkt me echt iets wat uh, niet uh, verstandig is om uh, hier een, een, een, een antwoord op te geven. Um... Ik heb ook al vaker in interviews gezegd... Uh, spreken, zilver, zwijgen, schoud. Dat betekent niet dat ik geen mening heb als persoon. De koning kan wel een mening hebben... maar die moet hij niet ook vaker voor zich houden. Hm. En ik denk dat dat ook een, uh, een, een gouden regel is... die ik uh, ook in de komende jaren uh, goed uh, uh, aan vast zal houden. Te beginnen bij u nu. Ja. <laughs> als, we het, als we het iets los zouden trekken van die laatste formatie... Um, kunt u wel iets zeggen over... Hoe groot u de waarde dan acht van die rol in die formatie... die uw moeder voorheen wel speelde? Het belangrijkste is dat uiteindelijk de koning staatsrechtelijke rol heeft... bij het bediging en het benoemen van de ministers. En hoe dat tot stand komt... dat zal ook na de vorige formatie wel weer gaan veranderen. Dat ben ik van overtuigd. In de tijd dat ik koning ben van dit land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 Uh, je moet elkaar altijd kunnen vinden en 100% op elkaar kunnen vertrouwen. Anders werkt de ministeriële verantwoordelijkheid niet. En helpt het dan dat je generatiegenoten bent? Ja, je hebt allebei je eigen verantwoordelijkheden. En uh, dat, dat is los van de generaties. Maar het feit dat je generatiegenoten bent... Is, heb je soms al een half woord genoeg. En dat maakt het wel makkelijker. U heeft uh, allerlei functies, uh, ook internationale. Kunt u straks als koningin blijven doen wat u nu doet? Ik zou uh, wel proberen dat uh, voor te zetten, inderdaad. Uh, zeker mijn uh, internationale functies uh, wil ik heel graag uh, doorzetten. Um, ik doe het niet alleen maar omdat ik het uh, natuurlijk leuk vind. Anders zouden we niet, niet eens aan beginnen. Maar ook, ik vind dat wel uh, ook voor Nederland uh, in de vertegenwoordigende rol uh, wel heel goed is. Um, en het geeft me ook heel veel uh, informatie en ervaring die ook hier in Nederland weer kan toepassen. Dus uh, dat vind ik heel fijn. Ja. Um, daarnaast heb ik ook in Nederland uh, verschillende functies... en dat zal ik echt uh, ja, blijven doen. Um, ja, het past, paste al in mijn functie als prinses. Dat zou niet veranderen als koningin, want mijn situatie... Eh, na 30 april, zoals we het uh, net over hadden... Uh, ja, verandert mijn situatie niet zoveel zoals die van mijn man. Moet je misschien als koningin ook voorzichtiger zijn met sommige dingen? Ik noem inclusive finance met u heel actief in. De financiële wereld heeft de laatste pak een beetje vijf jaar... niet in een heel gunstig daglicht gestaan. En dan druk ik me voorzichtig uit. Moet je met dat soort dingen opletten? Straks, als u koningin bent, is dat dan een afweging? Je moet altijd opletten. Maar extra? Ja, misschien wel in, in, in de komende jaar. Maar ik, ik heb altijd enorm opgelet. En daarom... Voel ik dat, ik dat wel vertrouwen mee werd gegeven om echt uh, mijn werk te kunnen doen. Uh, want ik heb altijd opgelet. En uh, bijvoorbeeld financial inclusion. Het feit dat misschien de financiële wereld echt misschien niet in de goede dag komt te staan. Dat neemt niet weg dat uh, bedrijven, kleine, micro, uh, kleine en, en, en midden grote bedrijven nog steeds financiering hebben. Om echt te kunnen groeien, te kunnen investeren en uiteindelijk om werkgelegenheid te kunnen creëren. Dus die ene niet neemt die andere niet weg. Hoe belangrijk is het voor u? In het verleden hebben prins Klaus prins Bernhard er ook dingen over gezegd... Voor u, om uw dingen te kunnen blijven doen. Hoe heel belangrijk. belangrijk. Ja? ja, Ik vind het heel belangrijk. Ja, ja want het, het, het geeft mij echt een inhoudelijk voldoening... waar ik heel veel energie uit krijg... om echt uh, ja, de rest te kunnen doen. Zelfs moeder betere moeder te kunnen zijn. Amalia wordt ouder. En ook voor haar gaat er natuurlijk wat veranderen na de dertigste. Um, hoe... Heeft u een idee, of doet u dat al, hoe u haar gaat begeleiden in haar nieuwe rol? Ja, ik probeer dan terug te kijken naar de manier wat mijn ouders uh, mij uh, toen begeleid hebben behandeld. hebben. In ieder geval voor zorgen dat je geen verschil hebt in de familie. Dat je geen verschil maakt tussen de kinderen. De kinderen zijn gewoon alle drie onze kinderen en we houden van alle drie evenveel. En er is dus absoluut intern geen enkel verschil. Uh, en uh, ja, toch... Ja, proberen uh, de formele kant uit te stellen tot na de 18e, 18e verjaardag... na de 18e verjaardag zal Amalia lid worden van de Raad van State. Dan krijgt ze ook een inkomen van het Rijk. Dan zijn er ook verplichtingen tegenover. Vanaf dat moment is ze ook uh, troonsgerechtigd de leeftijd. En tot die tijd moet je proberen zoveel mogelijk haar af te schermen. Dus ook geen uh, officiële uh, activiteiten zelf ondernemen... of meer als zo min mogelijk. Proberen haar echt zoveel mogelijk een jeugd te geven met haar zusjes, met haar vriendinnen en vriendjes... en op een afgeschermde manier proberen haar te laten ontdekken wie ze is. Als je niet zelf kan ontdekken wie je bent... dan kan je nooit een, uh, een goede dienende functie in de toekomst hebben. Ander onderwerp. Um, u heeft de laatste jaren... gedurende de laatste jaren ook regelmatig kritiek te uh, verwerken gekregen. Bijvoorbeeld over uw vakantiehuis in Mozambique. U moest daar toen afscheid van nemen. Waar, waar ging dat eigenlijk mis? Ja, dat is natuurlijk heel lastig om, om, om echt een, een moment aan te geven. Want als er echt één moment zou zijn, dan zou het veel makkelijker zijn om te zeggen van dan stop je ermee. Dat, dat, dat is een proces wat, wat uh, zich ontvouwde. En uh, waar je dus ook uh, van, van leert dat je, uh, ook als je dacht, de intenties goed zijn, en dat er misschien in, in objectieve zin niks mis is, dat het toch niet goed hoeft te zijn. Uh, dat je Um, een inschattingsfout uh, gemaakt hebt... en dan probeer je dat te, dan uh, met, met uh, argumenten tegenin te proberen te gaan... omdat je echt gelooft dat je goed ergens mee bezig bent. Um, maar aan de andere kant mag een vakantiehuis natuurlijk nooit... tussen ons werk en Nederland komen staan. En dat gebeurde. Um, ons werk voor Nederland en in Nederland... was niet meer relevant op dat moment... En ik denk dat ik dus de inschattingsfouten heb gemaakt op dat moment... door te lang te blijven proberen vast te houden aan de positieve kanten van het verhaal... en objectief te laten zien dat er niks mis mee was. Maar goed, wij zijn mensen. Mensen maken fouten. Ik zal ook in de toekomst fouten blijven maken. Dat is niet erg. Als mensen fouten maken, moet je ervan leren... en moet je zorgen dat het niet weer gebeurt. En je uh, omgeving moet ervoor zorgen dat het dan uh, niet helemaal uit de hand loopt. Daar, daar, daar is een omgeving van mensen ook voor. Ik denk dat we daar heel veel van geleerd hebben. En uh, dat uh, ook een deel van de vorming is geweest in onze voorbereiding op het koningschap. Was er in de omgeving niemand die tegen u heeft gezegd op een gegeven moment. Oh, jongens, let nou op, dit gaat niet goed? B bent u gewaarschuwd? Ja, in het proces daarvan wel. Mm -hmm. U heeft nu een vakantiehuis in Griekenland. Heeft u dat uh, voorgelegd aan de minister-president op voorhand? Ja, Met Mozambique hebben we ook voorhand voorgelegd ja, het... aan de minister-president. Ja. ja. Ik denk toch niet dat ik na Mozambique... Dat... <laughs> ik zeg, een mens mag fouten maken. Maar je moet wel leren van je fouten. Niet zeker. <laughs> uh, dus uh, het antwoord is ja, uiteraard. Okay. Um, iets anders. U treedt aan als, als, als koning in een uh, economische crisis. Um, wat betekent dat voor uw ambt? Nou, Dat, uh, dat het uh, heel belangrijk is om uh, die mensen die echt geraakt worden voor de crisis proberen te ondersteunen. Proberen een symbool te zijn van hoop. Misschien dat we naar de, de toekomst toe. Dat we als Nederland de kracht hebben om ons samen uit deze crisis te werken. Individueel gaat het niet lukken. Maar als, samen, als we samenwerken, de kracht van Nederland is juist samenwerken. Op buurtniveau, op wat voor niveau dan ook. En dan weer het vertrouwen krijgen dat, de toekomst, uh, ja, dat er een, een toekomst is. En daar kan je als koning een rol in spelen. Zoals uh, handelsmissies, zoals laatst naar uh, Brazilië. Gaat u dat uh, intensiveren? Het is in ieder geval wel onze bedoeling om, om ook het instrument van staatsbezoeken... zeker buiten Europa, meer in te gaan zetten voor economische betrekkingen. Maar uw vraag begon met, we zitten in een crisis. Dat, dat beseffen wij ons heel goed. En uh, daarom uh, hebben wij ook in overleg met het Nationaal Comité... in geval, om eens een keer positieve dromen voor Nederland naar buiten te brengen de kans om eens een keer niet alleen maar negatief te zijn. En het zijn dromen voor de koning. En ik neem ze allemaal graag in ontvangst. Maar het is natuurlijk dromen voor beleidsmakers. Het zijn dromen voor politici. Voor iedereen die graag moet, die eigenlijk zou moeten horen... wat leeft er in de Nederlandse bevolking. En dit hele project van het Nationaal Comité inhuldiging geeft dus ook de kans aan andere mensen... om positieve dromen te, te, te horen van de Nederlanders. En ik hoop dat daar ook goed gebruik van gemaakt gaat worden.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 Volgens die wet. Maar tegen mensen die zeggen: Ja, maar dat Koningshuis kost echt heel veel geld. Het is hartstikke duur. En het is op dit moment crisis. Dus dat kan allemaal wel een tikje minder met de uitgaven voor het Koningshuis. Wat zegt u tegen die mensen? Ik zeg tegen die mensen dat ik begrip heb voor een situatie. Maar dan vraag ik ook soms: van hoeveel denk je dat het dan wel zou moeten zijn? Mm -hmm. En daar kunnen mensen ook geen antwoord op geven. Want het is heel lastig om te kwantificeren wat een monarchie moet kosten. Want uiteindelijk, wat, wat u ziet, zijn budgetten, maar gerealiseerde kosten. Daar wordt echt wel gekeken dat die omlaag gaan ieder jaar. Ja. En uh, daar, zijn we, daar zijn we heel sterk mee bezig. En ik begrijp ook dat wij een, uh, een, een fantastisch inkomen krijgen... een fantastische ondersteuning krijgen. Uh, en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. daar proberen we ook maximaal voor te leveren. En ik, wij, nou, wij eigenlijk zijn echt heel erg... Uh, dat we ook tegen alle leden van de Hofhouding zeggen... Pas op je kosten, pas op je kosten. Toch nog heel even, want u zegt, ik begin met een, een, een formeel antwoord. Want het wordt voor ons besloten. Maar je kunt toch als, als koning ook zeggen, ik wil het graag met minder doen. Als je gaat bezuinigen op, het, eh, op de kosten van de monarchie... betekent dat vrijwel onmiddellijk bezuinigen... dat wij je mensen moeten gaan ontslaan. Want uiteindelijk gaat het allemaal toch hoofdzakelijk naar salarissen. Van mensen die voor ons werken. Dus dan zijn er bepaalde dingen die niet meer uitgevoerd kunnen worden. Ja, en dan, eh, dan moet je gewoon mensen gaan ontslaan. Uh, daar wil ik, uh, als dat nodig is, als het echt noodzakelijk is. dan doe ik dat uiteraard. Dan uh, integratie. Uh, een paar jaar geleden zei u. Uh, tijdens een uh, interview voor. uw 40ste verjaardag. dat u het integratiedebat. Uh, scherp vond. en u noemde dat destructief. Hoe vindt u dat het nu gaat? Um... Ik denk dat het uh, integratiedebat uh, in de afgelopen tien jaar uh, op die manier te benoemen was. Uh, we komen natuurlijk uit een, uh, uit een situatie in Nederland waar dingen nooit benoemd mochten worden. En het is natuurlijk een pendule die één kant op gaat en de andere kant op gaat. En ik denk ten tijde van dat interview waar u aan refereert dat we heel erg uh, aan de andere kant zaten. Dat het extreem was. En het wordt steeds realistischer. En ik hoop dat dat in de komende jaren ook realistisch, benoembaar... en ook dat er ook oplossingen komen uit het debat. Dat zou mijn grote wens zijn. Want als we het op kunnen lossen, dan is het goed om een debat over te voeren. Het is in uw functie natuurlijk heel moeilijk om het debat te sturen... als u dat al zou willen. Right. Uh, toch zagen we dat op momenten wel bij uw moeder. Uh, bijvoorbeeld bij de kersttoespraak. Is dat iets wat we ook van u kunnen verwachten? Uh, ik heb nog geen concrete invulling uh, voor mezelf van de, de kersttoespraak, maar het is wel een moment waar je een eigen uh, visie neer kan leggen. Ik, ik weet dat het uh, heel veel tijd kost uh, aan, uh, om een, een goede kersttoespraak in elkaar te draaien, uh, en, uh, op te stellen. Mijn moeder heeft er heel veel energie altijd in gestoken. En ik weet nog niet. Uh, kijk, natuurlijk ben ik een ander persoon. Uiteraard uh, zal ik ook een kersttoespraak willen houden, maar. Of die in dezelfde vorm gaat en dezelfde manier uh, vorm krijgt, dat weet ik niet. Misschien in 2013 wel een Twitterbericht in plaats van. Uh. <laughs> ja, heel weinig tekentjes hè. Ja. Als, je in, als je het in zo weinig tekens kan zeggen, dan ben je geniaal. Dus dat, dat wil ik niet claimen. U gaat er nog op broeden. Ja. Als we het nog even over dat integratiedebat hebben. en ook wat u daar eerder over heeft gezegd. Um, u zei niet alleen dat u het debat destructief of heel scherp vond. U zei toen ook. Um, we moeten opletten dat we uh, niet alleen aandacht voor allochtonen in de samenleving hebben. maar misschien juist ook wel voor de autochtonen. die zich door die aandacht voor de allochtonen misschien wat weggedrukt voelen. Hoe ziet u dat nu? Nou, dat is de basis van het Oranjefonds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 Uh, samenbindend bezig te zijn. En uh, ik denk dat dat... dat wordt alleen maar belangrijker. Dat wordt alleen maar belangrijker. Met name ook tussen de generaties. Hè? Want dus de generaties ja. die uh, verschillen... Die worden steeds groter. Daar zie je steeds bespanningen tussen ontstaan. Onbegrip tussen generaties. Uh, dat is misschien meer het probleem van nu, zegt me, u? Die dat de generatie... Het is een probleem wat misschien weet? wat te weinig... Uh, belicht is in het verleden. En waar ook het Oranje Fonds nu heel veel tijd in steekt, en energie in steekt Om juist die generaties... Uh, weer tot elkaar te brengen. Daar voelt u echt een speciale opdracht. Absoluut. Ja. Ja. We zijn allemaal Nederlanders. Uh, uh, sommige uit de Randstad, sommige platteland. U met Argentijns bloed van origine. Gaan we daar nog iets van merken? Het feit dat u uh, in Argentinië geboren bent en opgegroeid... in uw, in uw invulling van uw rol als koningin straks... Hebt u tot nu toe wel iets gemerkt? Ja, ja, sommige dingen wel. De manier waarop u soms op uh, Koninginnedag danst bijvoorbeeld, was, was niet heel Hollands. Maar, maar gaat er nog andere... Uh, dat kunnen wij niet. Ik denk, gaan... ik denk dat... Echt, uh, ik word niet hergeboren hè, om, <laughs> eerst, uh, op uh, 30 april. Dus uh, ik, ik zou zeggen, uh, u zou hetzelfde van mij kunnen verwachten dat het tot nu toe wel, wel ja, het geval was. Ik zal niet anders doen dan voorheen. En uh, ja, natuurlijk, ik heb een achtergrond als Argentijn. Ik, ik hou van dansen, heb ik gezegd. Ik hou van muziek. En dat zal ik wel blijven doen. En uh, nou ja, uh, ik zal met name mezelf blijven. Twijfelt u nooit? Het is een ontzettend zware taak die u straks op uw schouders krijgt. Twijfelt u wel eens? Ieder mens moet twijfelen. Als je, dat is ook, ook goed, want daardoor uh, creëer je ook weer adrenaline. Om het nog beter te doen. Uh, ik denk dat als je, als je de arrogantie hebt uh, en, en niet twijfelt, uh, en um, ook de arrogantie hebt dat denkt dat je geen fouten maakt, dat je dus alles beter weet, nou, dan, dan kan het niet goed gaan. En dan kan je ook zeker niet gelukkig zijn. Dus gezonde twijfel. Ja. U bent er klaar voor. Vriend en vijand is het erover eens. Wat betekent dat eigenlijk er klaar voor zijn? Wat heeft u zich de afgelopen jaren eigen gemaakt dat u kunt zeggen, ja, ik ben er inderdaad klaar voor? Ik heb een hele goede, lange voorbereidingstijd gehad. Allereerst natuurlijk de opleiding en de opvoeding van mijn ouders. Opleiding op school. Um, maar vanaf mijn achttiende heb ik uh, mij goed kunnen voorbereiden... door mijn diensttijd in, binnen de Raad van State. In mijn studententijd in Nederland met diverse stages... bij uh, verschillende ministeries in het land. Allerlei werkbezoeken via het Oranjefonds. Overal en nergens heb ik het land kunnen kijken en mensen kunnen ontmoeten... En, echt het gevoel dat je het land door en door kent. En dat geldt ook natuurlijk voor de Caribische delen van het koninkrijk. En tenslotte heb ik natuurlijk in mijn waterbeheer... nationaal en internationaal zelf ook echt iets op kunnen bouwen. Waardoor ik nu het gevoel heb, ja, meer dan dit zal het niet zijn. Ik denk dat ik er nu echt klaar voor ben om het nu over te nemen van mijn moeder. En daarna wordt het niet meer Koninginnedag, maar Koningsdag. Ja. Het scheelt een paar dagen. Waarom heeft u die keuze gemaakt? Het was natuurlijk het was zeer voor de hand gelegen om uh, 30 april te houden... omdat Amalia ook weer op 7 december jarig is. Maar ja, dan was het geïnstitutionaliseerd. Uh, het mooie van Nederland is toch dat de, de nationale feestdag... gekoppeld is aan de verjaardag van de persoon... die op dat moment een symbool is van eenheid en continuïteit. Uh, het was volstrekt logisch dat mijn moeder gekozen heeft om 30 april vast te houden omdat de eigen verjaardag op 31 januari is. En dag is nou eenmaal een dag die buiten gevierd wordt. Maar dat is een hele praktische reden. Want moeder reden. deed het ook uit eerbetoon aan haar moeder. Ook. Dat noemde ze in haar toespraak ook, ook. Ook als praktische reden. Want het gewoon op 31 januari onmogelijk is... om zo'n feest dat primair buiten gevierd wordt, om dat te vieren. En uh, om dat op 31 januari te doen. Dus 30 april was een fantastische dag om te houden. Maar als je zelf drie dagen voor zo'n dagjarig bent... Vind ik het heel vreemd om dan niet je eigen verjaardag te kiezen. En te zeggen van, ah, wacht nog maar drie dagen en dan ga ik het officieel vieren. Wordt Koningsdag heel anders dan Koninginnendag? Dus zullen zeker accentverschillen zijn. Zeker. Uh, maar het, het geestige is dat er een heleboel mensen ja, grappen over maken. Maar als je vraagt wat wil je dan veranderen, dan weet niemand het. Ja, is, ko koekhap, het is... is eigenlijk toch gewoon heel leuk. Ja, maar we hebben niet zo vaak gehad. Ik heb twee maar... keer over de laatste 15 jaar. Eén keer oh, nee, ja, in, uh, oké, in Deventer, de, de... de Koekstad. Ja? Uh, dat daar kan je niet anders dan koekhappen als je in de Koekstad bent. En er was één keer voor Guinness Book of Records uh, uh, in Scheveningen... zoveel mogelijk koekhappen achter elkaar. Maar ik heb virtueel gekoekhapt. je hebt virtueel in, in, in Almere. Ja, maar maar, zet, maar die, essentie, die essentie, denk ik, is, is het meest belangrijk dat wij te gast zijn... Uh, bij uh, ja, een gemeente in Nederland. Um, en dat wij vieren met ze. Ja. Op hun manier van vieren. En, en ik denk dat dat zal wel echt. Uh, dat ja, blijft zeker. Dat zal wel blijven. Het komt niet een défilé terug of zoiets. Want dat is. Uh, uh, ja. Dat is, dat is toch. Zoals Maxima zegt. Naar, de mens, naar een stad toe gaan of een dorp toe gaan, daar met zijn mensen samen vieren. Uh, is toch iets heel anders dan mensen vragen naar je toe te komen. Dat, is, dat, dat, dat past niet meer in deze tijd. Gaan we net als op Koninginnendag, op Koningsdag... straks veel van uw familieleden zien? Ja. Ja, ja. we proberen dat wel. Het is het, dus de dag uh, waar echt de, de familie... niet alleen maar het huis, maar de familie echt uh, uh, naar buiten trekt. Ja. Ja. Laatste vraag. Stel dat we hier over, nou laten we zeggen, 33 jaar weer zitten. Ja. Uh, zolang als uw moeder het gedaan heeft. Hoe zou u dan willen dat mensen terugblikken op uw koningschap? Dat is een heel lastige vraag, uiteraard. Daarom stelt u hem ook. <laughs> uh, ik ben oprecht benieuwd. Wat, ja, wat heeft nee, u in uw... Nou ja, uh, ik denk dat, dat het van wezenlijk belang is... dat je iets doorgeeft aan de volgende generatie... dat in een betere staat is, dan je het zelf ontvangen hebt. Dat zal een hele lastige uitdaging worden, want mijn moeder heeft het heel goed gedaan... Uh, maar ook in die tijd in die periode die u zelf noemt... die 33 jaar die voor ons liggen, zal er veel veranderen in Nederland. Zal er veel veranderen in, in, in alles in Nederland. Dus dat, uh, en het belangrijkste is dat de koning en de monarchie... Uh, zijn veranderende rol goed oppikt... en nog steeds daar kan zijn als symbool van continuïteit en eenheid en dat symbool op een goede manier over kan dragen aan de volgende generatie. Mag ik u dan, mogen wij u dan, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dank u wel. Nee, nee. Ik wil hartelijk dank. ...prins Willem-Alexander en prinses Maxima... ...in gesprek met Marielle Tweebeek en Rick Nieman. En dat ging natuurlijk veel over Willem-Alexander. Was wat mij opviel, wat minder Maxima. Gaan we straks vast ja, over praten. Uh, met als belangrijkste punt, denk ik... ...als ik het mag zeggen, uh, dat hij zegt... ...het ceremonieel koningschap, daar heb ik geen bezwaar tegen. Dat accepteer ik en ik teken die wet. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Natuurlijk hier met Menno Reemmeijer... voor de rest ook aan tafel op onze Politiek Watchers. Siewert van Linde, voorzitter van Anissa... ...en bovenal bekende van het paar Leila Chakir... En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 De prins heeft er begrip voor dat mensen vinden dat het koningshuis moet inleveren. Hij wil niet zeggen dat hij als koning wel met minder doen kan... of dat hij wel belasting wil gaan betalen. Koningsdag wordt niet heel anders dan Koninginnedag. Hoogste zullen er accentverschillen zijn. En ook de traditie van een jaarlijkse kersttoespraak zet hij voort. In het interview zeiden Willem-Alexander en Maxima... dat ze al ruim een jaar wisten dat koningin Beatrix wilden aftreden. Ze hebben samen naar data gekeken. De aanstaande koning zegt verder dat hij het geen probleem vindt... als er op de dag van de inhuldiging protesten zijn. En ook sprak hij kort over zijn broer Frizo. In de toestand van prins Frizo is geen verandering. De Amerikaanse autoriteiten spreken tegen... dat er iemand is opgepakt vanwege de aanslagen bij de marathon in Boston. Nieuwszender CNN en persbureau AP melden dat er een arrestatie was verricht. CNN bood excuses aan voor de foute berichtgeving. Wel zeggen de autoriteiten dat er een grote doorbraak is in de zaak. Eurocommissaris Kroes blijft mogelijk langer op haar post zitten. Haar termijn loopt eind volgend jaar af... maar de 72-jarige Kroes zegt nu al een derde termijn niet uit te sluiten. Vorig jaar mei zei ze nog na twee termijnen te stoppen. Kroes werd in 2004 eurocommissaris en gaat nu over digitale agenda... waar ze opkomt voor vrijheid en toegankelijkheid van internet... Het weer vanavond droog gaat op 17. Morgen in het oosten wat regen, later droog en vanuit het westen dan zon. Het wordt dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Op de nieuwe mobiele site van Management Book kun je uit 18.000 artikelen kiezen. En ze zijn snel voor 9 uur 's avonds besteld, is morgen in huis. Management Book op mobiel, gewoon meer.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 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee voor half tien. Ja, dat waren ze dan. Onze toekomstige koning Willem-Alexander en zijn vrouw Maxima. Wij hebben hier in de studio met z'n allen zitten luisteren. Uh, je hoorde hem al even voor het Nieuwe Koningshuisdeskundige van de NOS, Menno Reimer. Jij was er vanmiddag nog in het paleis, hè? Op de Dam. Uh, ja, het paleis op de Dam. Ja, het paleis op de Dam. Ja, op paleis op de Dam. Ja, paleis op de Dam. precies. En jij uh, weet natuurlijk alle ins en outs en uh, hebt het heel goed voor ons bekeken... <lacht> samen met uh, de rest ja. van de mensen hier aan tafel. <lacht> namelijk politiek watcher Sievert van Lienden... Um, wie hebben we hebben nog meer entertainmentjournalisten Rianne Meijer van de site Glamorama. En voorzitter van de moslimvrouwenorganisatie Al Nisra, Leila Shakir. Jij hebt uh, het stel een aantal keer ontmoet. En kan dus precies zien of ze nou echt zijn. Zoals we ze nu <laughs> hebben gezien. Laten we even beginnen met een aantal dingen die opvielen. Menno, jij als koningshuisdeskundige en Sievert, volgens mij hebben jullie uh, samen hetzelfde... Uh, fragment uitgezocht, <laughs> geloof ik. Ja, nee, ja. Het is geen, we zeiden al, het is geen duo, maar we kwamen op hetzelfde neer. Nee, ja. Ja, dat is natuurlijk het ceremonieel koningschap. Eh, waarvan we heel lang gedacht hebben dat hij dat niks vond. Eh, en daar niet eh, zelfs wel heeft gezegd: als het zo moet, dan, dan doe ik het niet. Ja, en, en nu zei hij eh, duidelijk wat anders, was goed over nagedacht. Mocht de Tweede Kamer ooit besluiten dat het puur ceremonieel koningschap zou moeten worden, zou dat dan ook voor u acceptabel zijn?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 Is de, is dit, nou, dit, is, dit zijn de chocoladeletters van de Telegraaf morgen. Nou ja, ja, hij zei het op een gegeven moment zelfs nog uh, scherper dan dat. Hij zei op een gegeven moment: zelfs zonder een formele rol kan ik nog steeds een inhoudelijk koningschap uh, vervullen. Ja, inhoudelijk lintjes knippen. Uh, precies, inhoudelijk lintjes knippen. Maar hij, hij zegt dus niet alleen dat het zelfs een uh, ceremoniële rol is, maar dat hij formeel geen bevoegdheden heeft. Behalve één, dat hij nog steeds ministers wil beedigen. Hij Heeft Dat ja. uh, twee, drie keer gezegd. gezegd. Dus kennelijk is dat de grens voor hem uh, tot waar ja. uh, dat koningschap uh, mag worden uitgekleed. Maar het is uh, denk ik. Een heel andere lijn dan Beatrix, die dit nooit zo zou hebben gezegd. Ja, is ja, ja, dat aan, Mel? Ja, nou ja, kijk, Beatrix is altijd wel. Dat was ook met de rol in de formatie. Natuurlijk, dat ging weg. Daar, daar hoor je dan niks over. Maar Beatrix is ook een democraat in hart en nieren. En uh, is ook iemand van de lijn van als de, uh, het, het via democratie weggaat, dan leg ik me daarbij neer. Maar zal het misschien wat minder soepel het geaccepteerd hebben als haar zoon nu. We moeten er natuurlijk wel bij zeggen, Siord. Uh, het. Dit zegt hij niet zomaar even, heeft hij niet, niet van de week even bedacht. Dit is in, in goed overleg gegaan, ook met de premier. Want uh, die moet van dit soort dingen toch wel weten? Dat zou absoluut het geval zijn. En dat is ook wel, misschien nog wat ik het tweede interessante is... die gesprekken op maandag tussen de minister-president ja. en uh, de, de koning... Van Betrix was bekend dat ze daar altijd uh, niet alleen luisterde, maar vooral heel veel adviezen ja. gaf. In de jaren ja. 80 ging ze zelfs uh, zover zo dat ze soms een minister ja. aanbeviel uh, bij, uh, ja. bij de minister-president. En Alexander heeft daar, leek daar, uh, hij zei: Nou, het kan ook elektronisch, maar het is vooral belangrijk voor één <lacht> ding, voor de ministeriële verantwoordelijkheid. En ja. uh, hij zei daar absoluut niet bij: uh, ik hoef, ad wil adviseren of ik wil. En uh, of ik uh, dat meestillen. het hele koningschap volhoud iedere maandag. Nou, ik weet het nee. ook niet. Uh, nee. uh, misschien uh, is het er gewoon af en toe even WhatsAppen, net ja. zo goed. Ja, ja. Dus maar goed kan hij even over dat ceremoniële ja. koningschap... hij kan dat natuurlijk ook makkelijk roepen... want dat gaat toch niet gebeuren binnen nou, zijn er tijd. Nou, daar is een kamermeerderheid voor. En, en dat daar ligt een wetsvoorstel in. van de PVV. Is nog niet ingediend. Nee, en het is, heeft uiteindelijk natuurlijk wel een tweederde meerderheid nodig... als het in tweede lezing komt. Uh, ik, volgens mij is dat er nog niet in de Kamer. Nee, het is uh, helemaal niet waar. Maar uh, zo'n oh, wetsvoorstel gaat absoluut komen de komende jaren in het begin van zijn koningschap. Je hoort ja. natuurlijk ook van heel veel deskundigen... zo'n vaart zal het uiteindelijk wel niet lopen. Ja. Dat wordt dat er kan. ook gezegd. Ja, het hangt van het sentiment van de politiek af. Uh, dat, dat, zo zo simpel is het en van de meerderheden die, die er zijn. Want er zijn natuurlijk ook partijen die er helemaal niets in zien. Uh, Rutte heeft uh, gezegd en ook zijn voorgangers... van juist die ministeriële verantwoordelijkheid... juist het feit dat hij in de regering zit... of de, de, de, de, de koning of koningin in de regering zit... dat geeft ons ook uh, um, uh, uh, de, de macht eigenlijk over die koning. Dat, dat zorgt ervoor dat hij niet één keer per week... Bepaalde Witteman uh, zijn mening verkondigd. Ja. En, en ik, ik weer naar het paleis kan om het recht te breien. <laughs> ja, het heeft ook zijn voordelen. Zometeen verder over wat er allemaal gezegd is. Maar dit is, dit is wat jullie betreft, het hoorden we ook in, net van, trouwens, van band, in het NRA-journaal, he? ja. van, van banen. <laughs> het, het belangrijkste nieuws uit dit interview. Ja, ja. ja er, werd wel, er zat heel veel in. Ja. Heel veel aardige... Ja, gaan we, we, gaan we, we zo kiezen? natuurlijk over ja. verder. Okay. Maar eerst even een Luke. want die heeft alle tweets in de gaten gehouden. En dat waren er nogal wat. Nou, dat kun je wel zeggen. Inderdaad, je Hashtag troon, hashtag maxima, hashtag Willem-Alexander, hashtag WimLexMax. En nu gelukkig ook, hashtag Bertha38. zijn allemaal trending topic. Um, ik, ja, het, het is moeilijk in te schatten of mensen het nou een positief interview vonden of een negatief interview. Dat is zo'n enorme bulk. Als ik een schatting mag maken, ik denk positief. Ik denk ja. dat mensen het wel, ja, dat ze het wel leuk vonden. Veel mensen vonden Willem-Alexander en ook Maxima sympathiek overkomen. Nou ja, het is een ruwe schatting. De grootste buzz was er tijdens dat Bertha38 verhaal. Willem-Alexander had het over de koninklijke koe als hij zichzelf een beetje zag, uh, als hij Willem Vier zou hebben geheten. Shirtjes drukken en in het Vondelpark staan, denk Precies, ik. inderdaad. Nou ja, er zijn inderdaad mensen die zich dat nu al afvragen. Frank Meeuwse, die zegt benieuwd hoeveel Bertha 38 stickers en, en uh, T-shirts er op 30 april zijn. En Helle Kuipers vraagt zich toch af, dus af of Bertha 38 de koninklijke koe is. Uh, een paar mensen vragen zich ook af wat nou eigenlijk wel en niet mocht tijdens zo'n interview. Tom Boon, ben vooral benieuwd in welke mate twee weken, dat is de Marianne twee weken, zichzelf heeft moeten inhouden. En Helene de Bruine zegt, ik neem aan dat de vragen vooraf netjes en ingediend bij de RvD... en dat de antwoorden al zijn uitgetypt. Misschien dat Menno daar zo meteen nog antwoord op kan geven. Nou, mensen vonden het een uh, lekker spontaan interviewtje... zonder poespak, poespas kijken op woensdagavond, dat zegt Willem. En Henk Canning vraagt zich af of de gouden verf... aanbieding was bij de Gamma, want ze zaten in een enorme gouden ruimte. Um, en Dominique Verhagen uh, die zegt... het is duidelijk dat Maxima de opdracht heeft gekregen... Willem-Alexander de hoofdrol te geven in dit gesprek. En dat vindt ze dan eigenlijk wel een beetje jammer. Nou. ja. Emoties waren er ook toen het ging over Friso. Uh, Menno, jij zei al op jouw Twitter dat ze inderdaad geëmotioneerd waren... toen daarover werd gesproken. En uh, Jop jan vraagt zich nu af op hashtag troon nu, hashtag traan moest zijn. En Mensen vonden dat ook wel toch, ja, toch wel mooi om te zien op een of andere manier. Hè? Nou, ja, absoluut, Toch goed om even wat uh, emoties te zien. Uh, een schitterend, prachtig mooi koningspaar, zegt Iris. Dus er zijn nog veel meer tweets, misschien zo meteen nog een aantal. Goed, dat is de, de algehele mening van Nederland. Even, even een rondje hier langs de studio. Gewoon, wat, je, wat was je eerste indruk, Rihanna? Ja, ik of vond het een beetje saai, vond ik het. Ja, ja, ik miste heel erg uh, emotie. Ik zag een, bijna een, een, op wel een traantje bij Maxima um, Friso... maar Willem-Alexander zat nou, was toch niet... Ja, ze had ooghoeken. Ja, ja klopt, zij wel. wel ja. Maar bij hem zag ik eigenlijk vrij weinig uh, emotie de hele ja. tijd. Daar ben jij het dan mee Daar ben ik het niet mee eens. Nee, want, uh, misschien omdat mannen anders omgaan met emoties. Maar uh, nou. nee, je zag hem echt wel op dat <laughs> moment. wel even rustig. Je hoorde het duidelijk in zijn stem. En um, hij keek ook naar binnen, naar beneden bedoel ik. En dat is echt wel een duidelijk teken van: oké, okay, het raakt zijn hart wel. En, en wat um, vond jij over het in algemeen? algemeen uh, ik vond het eigenlijk. Um, Minder spontaan als uh, op Twitter blijkbaar uh, is, uh, uh, verteld is. Maar ik vond het minder spontaan. En ik vond uh, uh, haar open uh, houding wel heel duidelijk. Dat zie je aan haar ogen. Heel open houding. Maar, ja, maar wel erg zenuwachtig. Ik vond haar ontzettend zenuwachtig. Ik hoorde haar bijna regelmatig slikken. Uh, ik wilde bijna een glaasje water gaan geven. Uh, want in het echt is ze echt wel veel ontspannender. Ja, je hebt haar een aantal keer ontmoet ja, ja. Nee, Je ja, voelde de zenuwen. Ik voelde nu de zenuwen, wat ik normaal dus nooit voel. Dat is de nieuwe rol die ze moet ja, gaan vervullen absoluut. op tweede ja, dat, dat is zeker. haar niet zeg maar, op het lijf geschreven. Ze moet een stapje terug doen. Ja. En je ziet er bijna van, oh nee, moet u terug. Nee. En, hè, ze wil steeds invallen, maar dat mag nou niet. Ja, precies. Laten we het even hebben over die rol van Maxima. Er is natuurlijk veel van tevoren over gezegd. Zij mag niet hem in de weg staan. Nee, mag je mag, niet... nee, je mag een koning niet overschaduwen. nee en Zij mag dat beetje dom, moet ze echt achterwege ja. laten nu. Maar, ja, maar hoe, Mag ik daar, daar iets over zeggen? Want bij Willem-Alexander vond ik, ik weet niet hoe jullie, ik heb alle oude interviews ook gezien, is hij altijd verkrampt. Dat had hij nu veel minder. En bij Willem-Alexander had ik altijd het idee, die was natuurlijk ook de tweede viool. Wat Maxima nu is, was hij voor, voor zijn moeder. Dus moest ook altijd een stapje terug doen. Kon niet zeggen wat hij wilde. En sinds het moment dat op 28 januari de koningin heeft gezegd, ik stop ermee op 30 april, is Willem-Alexander ook wat, uh, wat relaxter, wat ontspannender. En Maxima krijgt nu het omgekeerde. Die moet in één keer een, een nieuwe rol aanmeten. Die moet dat stapje terug ja, uh, doen. Maar ja, hij had af en toe ook de, de trilletjes in zijn stem ja, En dat had zij. Dan moet veel uit helemaal niet. Ja. Ja. Even het kwotje waar oh, men het over had. En toch, uh, die paar minuten, of dat half uurtje zeg, voordat de RVD het, uh, de aankondiging eruit deed dat er een televisieuitzending uh, uh, uh, uh, zou zijn mm -hmm. om zeven uur. Dus ja, op dat moment kan niet meer terug. Op dat moment is dus definitief. Ja, ja en ging er last van zijn schouders. Denk ik. Wat wel leuk was voor die kantoren, was dat ze vertelde dat ze dus ook naar uh, Beatrix zijn gegaan om lekker te gaan eten. Samen naar de televisie kijken. En vervolgens de hele avond zijn gaan kijken naar wat wordt er eigenlijk over ons gezegd en wat wordt er over Beatrix gezegd. Ik vind dat wel heel grappig dat ze daar met een sherry hebben gezeten. Beatrix misschien een sigaretje, pootjes <lacht> omhoog. Nou, laat nou maar zorgen wat ja. ze nou echt. Uh, ze woont mevonden. al 30 jaar niet Dat nee. nee. uh, <lacht> ja, ja, precies. <lacht> en ons al, al die deskundigen, onder wie ik ook uitlachen van ah, die hebben steeds gedacht. Dat, uh, dat het zou gebeuren. en Ik wist het al heel lang. Ik wist nog hoor in Singapore drie dagen van tevoren... te denken dat het toch niet ging gebeuren. Ik wist het <laughs> al een jaar. De, de, de toon, ontspannen, dat wordt over het algemeen gezegd. Uh, Maxima duidelijk dienende rol. Ja, klopt. Ja, ja, ja, Charmante voorzetjes gaf zij. En dan uh, mocht hij vervolgens het serieus verhaal vertellen. Nou ja, de, uh, ja sterker nog, letterlijk een paar keer. Hè? Dan ja, zei ja. ze iets en dan zei ze toch of hè? En dan ja, ja, ze over. Ja. Ja. Met de handen letterlijk omhoog en... Uh, en dan hoofdstens naar hem kijkend. Ik weet trouwens niet wat jullie ervan vonden. Ik vond het ook uh, bijzonder dat zij zo... Ze was op één moment in het interview heel stellig... en dat was over haar eigen familie. In de rest van het interview werd op dat soort vragen... Werd een beetje vaag gesproken over staatsrecht ja. en uh, het parlement. En zij gaf daar uh, uh, toch aan van... Uh, het is uh, absoluut duidelijk dat mijn familie daar niet bij hoort. Mijn hele familie. Dus ook haar moeder en haar uh, nichtjes ja. en uh, Z -fraak Z -fraak niet. Oh. Ik voelde wel goed zo... Um... Uh, ja, dit is een stadrechtelijk moment waar mijn man koning wordt. En ja, dat hoort echt uh, mijn vader zeker als er issues mee zijn. Ja, niet bij. En dat vind ik wel goed. En nou, ik vond het gewoon ja. dat het met zo'n stelligheid uh, uh, gezegd wordt. En ik had de indruk dat dit niet in een paar dagen was bedacht. Dat dit ook echt oprecht al lang speelde. Van als het moment daar is, dan, dan zijn we alle stormen voor. Het is mooi geweest. Hij was niet bij het huwelijk. Dan hoeft hij hier ook niet bij te zijn. Was dat, was... dat trouwens met huwelijk? Was uh, haar moeder daar toen nee, bij zus. Zus, zus okay. en broer, geloof ik. Maar nu komt echt de hele familie niet. Dat lijkt me een hele duidelijke keuze. Krijg geen discussie eh, en, en klaar, uitgespeeld. Ja. Maar volgens mij hebben ze al langer over nagedacht. Maar ik vond uh, Maxima ook met heel veel trots naar bij Alexander Kijk. Ik weet niet of jullie dat ook zagen, maar uh, zo van, oké, okay, dit is mijn man. So, de koning. Ja, so, yeah, de koning. En uh, Ze noemden hem ook een paar keer letterlijk ja. de koning. Ja. Ja. Ja. ja, maar dat doet Willem-Alexander. deed het over ook al voor Beatrix, yes. Die noemde die steeds de koning in. Ja. Ja. Ja, en, en Maxima had het nog wel een paar keer over ook de koningin... maar op een gegeven moment hoorde ik wel de, mijn schoonmoeder. Ja. Dat, maar maar ik, ja, heb geen, ik heb geen fijn. keer Alexander gehoord. En dat wilde ze in de interviews er ook nog eens even uh, doorheen gooien. Ja. Het was nu echt, inderdaad echt de koningin. Maar, koning, maar is het, men... heb je heel duidelijk gezien nu vanavond... Uh, um, zij bereiden ons voor op hun rol? Ik, ik, ik vond het namelijk nogal gepland wat Maxima deed. Dat naar he, zich naar hem toe draaien. Ja, ja het was wel... alles was gepland ja. in dit Uiteraard interview. Uiteraard is alles gepland. Maar en dat, dat daar het lag was wel toch een, een beetje saai, op. vond ik. Nou ja. ja, vooral omdat Maxima... Dit, dit is wel een enorme breuk met hoe we haar kennen. Ja, nee, Toch ja, goed, omdat ze, ja zeker. Nee, heb je helemaal gelijk. In. Maar omdat ze een nieuwe rol uh, zich moet aanmeten. Ik bedoel, ze is kennelijk heel natuurlijk geweest... in hoe ze was de afgelopen uh, tien jaar. En dit is iets nieuws voor haar. Het ligt kennelijk niet in haar aard om vanzelf even een stapje terug te doen. Dan moet ze echt opletten. Dan moet ze zich op trainen. Ja, ja. En, en ik denk Belus. dat ze zich daar... Er komt wat krampachtig nee. over. Op mij. Ja, natuurlijk. Als je ja. dat als je ja. moet spelen, dan is het... Ja. Al, ze al, het wel is worden? geen acteur. Nou, nou, ja, en dat... Dat... Ik, ik denk dat persoonlijke contacten... hoeft ze natuurlijk niet zo te blijven. Ik bedoel... Is natuurlijk wel TV en in interviews moet je je wel zo gedragen. Maar ik weet zeker als, als ze hier nu zou zijn en met mij hier aan tafel zou zitten, ja. zal zo, ze echt wel weer de oude Maxima zijn. Ja, maar jij hebt toch ja, al maar er een veel meer camera, ja. Ja, er, er staan meer camera's ja. straks vaker op ter gerichte. Nou, dus dat mocht nee, <laughs> niet. Die waren er altijd al. Dat zeiden had ze andere rol. En, ja, ja dat is klopt. Zo. Ja. Even naar een fragmentje gaan waar iedereen uh, op Twitter het ook over heeft. Op een gegeven moment ging het uiteraard, uh, of, nou ja, uiteraard, het ging over Mozambique, over de villa. Even kijk even of we dat klaar hebben staan. En daar werd gevraagd. Ik moet het even voor mijn neus hebben. Nou, luister maar even mee. Was er in de omgeving niemand die tegen u heeft gezegd op een gegeven moment... Oh, jongens, let nou op, dit gaat niet goed. B bent u gewaarschuwd? Ja, in de proces daarvan wel. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En vervolgens kwam er een ander onderwerp. <laughs> uh, ja, uh, dan denk je... Goh, is eens door. Een is vreemd. Ja, er is hier ingeknipt, wordt van alle kanten gezegd. Nou, ja, ja dat denk ik ook. Dat ja. is wel duidelijk, maar er is, is ja. meer ingeknipt. Er zit ja. meer lassen in. Er is ook meer opgenomen, wat ik heb begrepen... is er meer opgenomen dan er is uitgezonden. Het, het was een goed gesprek, heb ik gehoord. Nou, dat, dat hebben we ook wel gezien. Het was op zich natuurlijk, voor, zeker voor zo'n interview, een goed gesprek. Dan neem je wat meer op en, en moet je keuzes ja, maken. Maar Vind of... je het zeker voor zo'n interview een goed gesprek? Dat... Voor zo'n interview... Ja, nou, van alle koninklijke gesprekken die ik allemaal heb teruggekeken... en gezien in het verleden... Eh, vond ik deze toch met kop en wel bovenuit steken. Want ik vond het nou. nogal op, van de hak op de tak springen. Nee, nou, op die manier bedoel je een goed gesprek. Nee, maar qua openheid en, en het redelijk soepel eh, gaan. Maar even dus. dat, dat Mozambiek geval. En want dat kon doorgevraagd worden, ook, ja, in nou veel ja, gevallen. in dit geval uh, is neem ik aan dat het doorgevraagd, doorgevraagd is. Ja, en, want... en een knip gezet. En, of dat, en door wie nou, is dan die knip ja, gezet? Door de NOS? Je kunt je afvragen, is dat een, uh, en daar gaat het waarschijnlijk op Twitter over... is dat een, een, uh, gewoon een, een knip van... nou, het, het werd zo'n langdradig verhaal. Ik bedoel, dat kennen wij allemaal. Uh, interviewen we ook wel eens. Uh, of was dit echt een, een ingreep? Nou, dat weet, weet ik. Ik weet het niet. Maar zou het kunnen zijn dat de RVD heeft gezegd... nee, dit willen we eruit hebben? Het kan, maar ik kan ook zeggen uh, dat in de afgelopen interviews... helemaal niet zoveel door de RVD is geknipt. Dat wordt wel altijd gezegd en beweerd van... nou, er wordt van alles uitgaan, dat is niet zo. Niet zoveel, maar wel af en toe. Nou, de, het vooral het is wel in het verre verleden gebeurd, maar wat ik heb begrepen is bij de afgelopen interviews met Willem Alexander en maxima inhoudelijk niet geknipt door de RVD. Maar als je als je dus. knipt vanwege saaiheid, dan knip je toch wel op een moment waarop het was dat gewoon een mooi de moment. Ja, ja nee, dat is ook zo. Ja, maar ik weet weet echt niet. Ik heb geen idee. Oké, okay, ja. ja, maar het viel ons allemaal op, ook hier, niet alleen op Twitter. Nou, laten we even naar een volgende punt gaan. Rianne, wat was jouw favoriete of ja, favoriete ja, moment? Favoriet. Wat, wat is jou opgevallen? Nou, ja, wat mij onder andere opviel, was dat Willem Alexander uh, vrij weinig antwoord geeft op privévragen. En soms ook gewoon uh, een antwoord geeft wat niet echt is op de vraag die hem op dat moment werd gesteld. Hebben we daar fragmenten van? Ja. Toen hij dat gesprek gehad had, op een gegeven moment was hij weer met z'n tweeën. Ik weet niet waar het plaatsvond of u daarna samen naar huis reed bijvoorbeeld. Wat, wat, wat zei je toen tegen elkaar? Um. Nou, dan besef je wel van nu, vanaf nu is het ook concreet, met datum. Je weet natuurlijk dat, ja, de makkelijkste antwoord dat je altijd kan geven aan mensen... Van, elke dag komt het dichterbij. Maar nu ja, weet je ook dat, hoeveel dagen dat is. Volgens mij was de vraag, waar hadden ze het over in de auto? En hij zit nu een soort wat hij in zijn hoofd allemaal aan het beseffen was daarover. Dus ja, ik bedoel, Maxima riep op een gegeven moment wel, oké... Okay, we, uh, we zijn toen allemaal gaan eten bij Beatrix en daarna... Uh, tv gaan kijken. Maar hij gaf eigenlijk alles wat ook maar neigde naar persoonlijk daar... Ja, daar begon hij gewoon over iets heel anders. Terwijl Menno, jij zegt net, ik vond het een heel open interview in zijn ja, maar soort. Heel open goed. hoeft niet uh, persoonlijk te zijn. Willem-Alexander is inderdaad uh, weinig persoonlijk. Het meest persoonlijke was wat hij vertelde over dat half uurtje voordat dan de aankondiging kwam dat hij zenuwachtig was. Maar hij, hij is nooit open over zichzelf. Omdat hij dat altijd geleerd heeft voor zich te houden. Want daar zit het grote valkuilen. Ja, dat is natuurlijk wel eens wat minder lekker afgelopen met, die, met die ingezonden brief toen. Ja. ja uh, overigens maakte hij nog wel een leuk grapje, uh, vond ik. Over uh, We reden over een putdeksel in New York. En hij ja. sprong bijna in de armen van ja. Veiliger. Ja. Ja, ja. Is, ja, maar dat was ook wel weer een grapje waarmee hij het emotionele onderwerp ontweek. Want het ging eigenlijk over of zij last hadden gehad emotioneel van die aanslagen. En waar Maxima eigenlijk zei, ik heb daar een maand wel heel erg last van gehad, maakte hij zich daar met een grapje van af. Dus hmm. ik weet niet of ik dat het Maar Het nee, natuurlijk... was een grapje hoor. Maar... Ik, uh, ik vond het meer een voorbeeld van, nou, onbewust. Maar hij moest er zelf om lachen. Ja, en het gezicht, maar ik bedoel, als je in een auto zit... en je, moet, uh, je springt bijna aan de, uh, aan de armen van je buurman, nou, sorry hoor... Uh, dan moet je echt wel goed geschrokken zijn. <lacht> Opewe een... speelt het dus blijkbaar toch een rol bij hem. Ja, maar het is een klassieke manier om een emotionele vraag te... Ver te vermijden door, door dat in het extreem te trekken en een grapje af te ja. maken. Terwijl zij zei, ik heb daar echt wel een maand heel veel last ja. van gehad. Maar over Friso ook, wordt hij ook niet persoonlijk nee, natuurlijk. Klopt. Dan gaat het over zijn moeder en over, over uh, prinses Mabel, die het zo allemaal geweldig doet. En hoeveel respect hij daarvoor heeft. Hoeveel maar, respect? Maar niet wat hij zelf voelt. Wat het trouwens ook opviel, uh, als je terugkijkt, uh, ze weten het al langer dan een jaar, dus voor het ongeluk van Friso was de beslissing al genomen. En dan moet je ook bedenken dus dat Friso uh, geen, geen invloed heeft gehad op het besluit om het te versnellen, uh, Willem-Alexander zegt op een gegeven moment uh, als er niets tussen komt, als de situatie er naar uh, rustig is, er naar is. Maar Friso heeft daar kennelijk geen onderdeel van uitgemaakt in de afweging van de koningin in ieder geval. Duidelijk. Um, Luc, even een updateje van Twitter. Ja, nou, nou inderdaad heel veel reacties over die knip die erin zat uh, in het deel over Mozambique. Mensen vragen zich toch af, ja, wat er dan gezegd is. Veel ja, suggesties ook, ja, dat, ja, je kunt het natuurlijk ook niet weten. Maar toch wel, mensen zijn daar wel mee bezig hoor, met die knip. Dus dat krijgt nog wel een klein uh, staartje, denk ik zo, in ieder geval op Twitter. Uh, verder wat uh, willekeurige tweets die uh, ook voorbij komen. Gerson, die zegt Willem-Alexander die een agent op de vinger stikt... en ook nog eens een keer zijn bonten mantel draagt. Zijn daar eigenlijk alweer Kamervragen over gesteld. En Jacco van Duiverboden die zegt dat stevend over die hermelijnen mantel... dat gaat nog wel een staartje krijgen, denkt hij. Hij zegt er wel bij dat hij het flauw vindt. Um, Tjalk, die zegt, cool dat hij dat draagt, die hermelijnenmantel. Nu alleen zijn baard nog, dan komt het helemaal goed. Martijn, die vindt het maar een rare aflevering van Help, mijn man heeft een hobby. Uh, Marjolein Ruigrok, die zegt dat Willem-Alexander heeft verteld... dat hij ook in de toekomst fouten zal blijven maken. En dat vindt ze eigenlijk wel geruststellende woorden. Hij is maar een mens, vindt hij zelf. Um, er is een Facebookpagina aangemaakt voor Bertha38. Ja. Die is er. Uh, je kunt gaan naar www.facebook.com slash Bertha38 en dan uh, kun je allerlei feitjes en weetjes. Hey, ik heb het idee dat ik deze grap al een keer eerder heb gehoord. Van, oh ja? van hem. Kijk even naar Menno. Dit, ik, uh, nee, ik, nee, ik vier de kerst niet samen met hem dus coördinatisch. Maar nee. nee. ja, nou, nou, misschien dus wel? Nou, ik, ik denk wel dat hij is ingestudeerd. Uh, <lacht> Lijkt mij zo inderdaad. Willem <lacht> 4 ja, staat naast Bertha38 in de wijn. <lacht> uh, nou, u zegt dat ik zou niet durven <lacht> zeggen, maar goed. Ja, Berta38 is een enorme trending topic op dit moment. En je zag ook, als wel leuk om te kijken. Je hebt dan een aantal tools waarin je kunt zien wanneer er heel veel wordt gesproken ineens op Twitter. En dan zag je bij Berta38, boem, dan ging die <lacht> lijn, ging, snoeien omhoog. ging heel even ook nog over Twitter. En daarop zei eh, Willem-Alexander, als je het in zo weinig tekens kunt zeggen, dan ben je geniaal. En hij wordt daarvoor bedankt. Van het Twitter-publiek. Oké, okay, Luc. Um, ik weet uh, trouwens dat hij, dat, dat, dat, dat hij ooit nog een kerstenspeech gaat houden. Nou, dat, dat, dat leek wel heel erg. Wel. Nou, ik weet het niet. Ja, en ik doe het wel. Maar hoe en wanneer? En het is onhoop werk, vond hij. Ja, troep. voor ja, ja, een, cer een ceremoniële koning. Pff. Het blijft er wel heel weinig over. Als hij dat dan ook niet meer wil gaan doen ja. straks. Hè? Ja. Maar hij, hij, gaat, hij gaat de wereld over. Het wordt uh, uh, koning Koopman. Laten we het daarover hebben. Over wat oh. voor koning die wil zijn. Dat wilde Siewert uh, namelijk graag horen. Deze uh, quote, luister mee. Door aanwezig te zijn, waar jij denkt dat mensen die steun in de lucht nodig hebben. Door mooie en goede evenementen uh, extra aandacht te geven door aanwezigheid. Door uh, mensen te steunen die de hulp even nodig hebben. Uh, ook in het buitenland in Nederland goed vertegenwoordigen. Op allerlei manieren proberen. Um, ja, dat samenbindende element in de samenleving te zijn. Dienend aan de samenleving. Ik dacht meer van... joh, dit hebben we toch allemaal honderd keer gehoord? Maar jij vond het een opvallend... Nou ja, volgens mij Willem-Alexand heeft dit wel af en toe ook al wel eens gezegd. Nee, maar hij zei wel twee vond ik hele relevante dingen. Je moet je niet vergeten, Beatrix deed dit ook aan het begin van haar koningschap. Toen heeft ze um, eigenlijk gezegd dat... Uh, hè, toen, toen ging ze heel erg de wijken in. De problemen die in de wijken speelden was het nog helemaal geen politiek onderwerp. Uh, en ten tweede Europa. Dat waren haar grote onderwerpen. Willem-Alexander noemt heel duidelijk eigenlijk de problemen... de vergeten autochtone uh, burgers in wijken. En dat heeft hij meerdere malen genoemd. Uh, ik vond dat wel een uh, signaal. Hij leek zich ook wel... Te berusten in de immigratiediscussie, dat dat een probleem was. Daar erkende dat. Uh, dat was interessant. En het tweede wat ik. En hij kwam daar meerdere keren op terug. Dat hij zei dat hij het grootste probleem vond voor de komende decennia. Dat er eigenlijk een, een scheiding tussen generaties aan plaatsvindt. Dat mensen elkaar niet begrijpen tussen die generaties. En dat hij zijn koningschap in dienst wil stellen om te proberen die generaties weer te verbinden. En hij heeft dat zo duidelijk en met zoveel nadruk gezegd... dat ik denk dat uh, het Oranje Fonds dus wordt gebruikt in die wijken... maar dat er nog iets extra zal gaan komen... Um, uh, m, rondom het idee dat hij die generaties wil gaan uh, verbinden. Maar zoals? Wat bedoel je? Weet ik niet uh, hoe hij dat gaat invullen. Maar als je iets zo duidelijk stelt... denk ik ook echt dat hij daar uh, invulling aan gaat geven. Wat denk jij mij nou? Ja, nou ja, ze doen het volgens mij al heel erg via het Oranjefonds. Dat kijk ik ook een beetje ja, naar jou. Ja, nee, dat is waar. Oranjefonds van. ken ik goed. <laughs> Daarom. En, en, en volgens mij doen ze dat. Dat, dat gaf hij ook wel aan. Of er nog meer komt, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar t, ja, nee, dat is, is inderdaad wel waar ze zich zorgen over maken. Wat me wel weer opviel, dat hij erover begon. En weer niet Maxima. Want dat ja. integratie wordt er altijd haar een beetje in de schoenen geschoven. Ook uit het verleden. Klopt, ja. Het klopt, dan. Maxima. Die wordt vaak ook uitgenodigd door uh, Oranjefondsgelegenheden. Maar ik, ik, ik, ik, vond, ik, ik moet zeggen, ik was heel erg gerustgesteld toen uh, uh, uh, Willem-Alexander het had uh, over stabiliteit, continuïteit, het samenbindende rol, de rol te willen continueren. Want dat, dat is wel iets. Um, wat uh, Bea, um, koningin Beatrix toch achterlaat als een, als een erfenis aan, uh, aan beide. En als het gaat om de integratiediscussie, uh, waar jij het uh, net over had... Ja, generatieverschil. Ik heb zoiets van, uh, wat bedoelt u nou daarmee? Ik bedoel, uh, generatiesverschillen zijn er altijd geweest. Dat is niet anno 2013 iets nieuws. Of bedoelt ja, u dat soms, daar zijn meer, meer problemen. Ja, maar ik, ik had liever gewild dat hij dat had toegelicht. Want uh, wat wel speelt, is problemen binnen een generatie. Dus jongeren, binnen jongeren, binnen ouderen. wat te... ja, bedoelt hij zeg maar de, de oudere autochtone oud die in een wijk met, met allemaal allochtonen woont... die zich volslagen onbegrepen voelt? Of bedoelt hij in de generatiekloof... Uh, tussen tweede, derde generatie allochtonen. Dat was niet helemaal duidelijk. Nee, precies. Nee, nee, ja, maar dat, er kunnen dat... heel veel spelen. Heel veel tussen de, baby, de, de babyboomers en de mensen die binnenkort allemaal ja. met pensioen gaan... en de jongere generatie die niet voor alles op willen draaien. Dat speelt ook. Het kan van alles zijn. Hij heeft daar wat over gezegd hè, over het integratiedebat. Over ja. hoe hij daar nu naar kijkt. We komen natuurlijk uit een, uh, uit een situatie in Nederland waar dingen nooit benoemd mochten worden.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 Nou, bijna smarte toepassing zou ik zeggen. Nou, ik, ik hoop het ook natuurlijk van harte, maar uh, ik bedoel, ja, hoe dan? En ik zag wel trouwens uh, op dat moment dat hij opeens ook weer een hele serieuze toon nam. Dus het leek wel alsof hij zich realiseerde hoe gevoelig het eigenlijk nog is, dat onderwerp. Ik dacht, oeh, ik, ik, ik voelde hem, ja, zeg maar. Ik heb Geert Wilders al nou? getwitterd, uh, Luc. Ja. Ja. Ik was wel benieuwd. Maar is het, is het onverwacht ja. dat hij zich daar zo over uitlaat? Nou, ja, wat ik zeg, het wordt meestal, uh, dat soort vragen, meestal richting Maxima. En die neemt dan het voortouw, ja. maar ja, nu ja. moest hij even... Maar, maar zou wat... Beatrix praten over autochtone Nederlanders? Ik dacht, nou, dat is wel, wel nieuw. Als je echt over praat over autochtonen en autochtonen... Meestal praten ze dat naar allochtonen toe. Ja. ja nou ja, meer, ja. Jij ja, zeg maar. Nou ja, ik uh, li li li liever wil ik ook gewoon aangesproken worden als de Nederlander natuurlijk. Um, mm. um, maar was. wat ik uh, trouwens wel um, jammer vond in het, uh, in het uh, gesprek... Is, uh, was volgens mij rond de 21ste minuut, is uh, dat... Um, um, dat uh, willem sander zei van: Nou, soms moet je je mond wel houden als koning. En toen dacht ik: Oh, wacht eens even. Ik was super blij toen koningin Beatrix over de hele hoofddoek-kwestie naar Abu Dhabi. eigenlijk een statement maakte. en riep van: Nou, dat is echt de onzin. dan een hoofddoek een uh, symbool is van onderdrukking. En uh, zelfs nu nog, weet je, ik, ik voel het nog. Ik denk: Wauw, dat kwam echt bij mij aan hoor. Ik zie jou, ik weet dat jij op dat moment zat, uh, een beetje zat te knikken, man. Toen, toen hij zei van. Uh... Maar goed, dat hier hou ik mijn mond even over. Ja, dat oh, is... maar dat ging over, uh, over wat de koningin vond van, uh, van de, de formatie. Het ging over de formatie toch? Ja, ja. Ik heb hem uh, uh, afgelopen zomer gevraagd tijdens de fotosessie over de formatie. En toen zei hij inderdaad, uh, en, en hebben, daarom hebben we ook altijd lang gedacht... dat hij tegen dat uh, ceremonieel koningschap was. Toen begon hij echt van, nou ja, <laughs> soms uh, uh, uh, spreken is zilver, zwijgen, is goud. Dat, dat kwam onder meer daar vandaan. Dus uh, daarom zat ik ook mee uh, Er zijn ja. ook ja. veel ja. verhalen dat Willem-Alexander teleurgesteld is in de politiek, ja. toch? Dat, ja. dat hij daar... Wordt. Gezegd, ja, maar Ook ja. naar aanleiding van Mozambique trouwens, omdat hij daar uh, uh, gemangeld is door, uh, door de politiek. Zo, wat Rianne, van... jij wilde nog een, uh, een fragmentje. Ja, eigenlijk gewoon eentje waar ik heel hard om moest lachen. Dat ging ook over die hermelijnen mantel, maar ik vond het vooral, nou ja... We laten we. het <laughs> uit. In burger. Geen uniform. Geen uniform. En in burger dan wel? Kunt u dat omschrijven, wat u aan doet? Ja, uh, rockkostuum. rokkostuum. En? En de mantel en de mantel. Ja, het is een beetje een definitie kwestie, maar ik moet gewoon best wel lachen wat dat zo'n Willem-Alexander dan zegt, ja nee, ik ga een burger, en dat hij dan een rokkostuum en een Hermelijnen mantel lijkt te dragen, <laughs> denk ik. Ja, ik weet niet. Het is een beetje de militaire in hem, hoor. Dat uh, in ik vind. weet niet wat jij allemaal uh. als burger beschouwt, maar ik zie er <laughs> vrij weinig mensen in op straat dagelijks. Luc, als ja. je zo uh, een beetje op Twitter kijkt, is het nog steeds uh, vrij positief, de toon? Uh, nou ja, nee, ook, dat, dat gaat dan op Twitter. Ja. Op een gegeven moment uh, wordt het word misschien nog even nabekeken. En dan, Precies, uh, ik heb ook het idee dat het, nee. wat, uh, <lacht> dat het iets... Ja, we uh... worden toch wat kritisch allemaal. Ja. En dan wordt er gevraagd van ja, maar zou ook nog dat. En zou ook nog ja. dat. En, uh, uh, Geert Wilders heeft, heeft nog niet gereageerd trouwens. Uh, je hebt geroepen net, Menno. En um, waar het dan ook nog over gaat op Twitter... naast uh, de inhoud is het uiterlijk vertoon. Stefan uh, die wil weten uh, van de Duiders hoe het zit met de pleister die Willem-Alexander omhad? had. De pleister, de pleister. Uh, hij had oh. om zijn, een witte pleister om zijn rechterpink, zegt ook Harold. Witte, uh, Marcel wil weten, ja, ja, ja. weten wat er eigenlijk aan de hand was met die pleister. En Hans denkt dat die pleister om een uh, rechterpink een uh, trend gaat worden in het voorjaar. En uh, Ik heb al gevraagd over een, uh, oh, een Twitter-account of een Facebook-account voor de pleister van Willem-Alexander. Die is er nog niet, uh, dus uh, grijp je kans uh, zou ik zeggen. Ja. Goed. Even, even overal beschouwd, heren en dames aan tafel. We hebben trouwens er één ja. ding gemist, en thans, dat heb ik ook erg gemist, is de sport. Ik bedoel, dit is de koning van Kleintje Pils, ja. de man die opspringt voor Oranje Geen als woord er over, geen gaan. woord. Geen enkel woord. En dat nee. was: er wordt vaak geschreven dat zijn favoriete TV-programma is Studiosport. De, en dat hij ook heel betrokken was bij de Olympische Spelen. Het heeft me zo verbaasd dat hij daar niet over begonnen is. Ja. Ik ja. zie Jeroen Stompors van de Sport. Die, die grijpt naar zijn hoofd. Ik, ik denk dat de RVD dat er allemaal uit. <laughs> <laughs> nee, ja, nee, nu je het zegt... Dat heb ik inderdaad. ook gemist, hoor. Ja. Je hebt ook gemist. Ja. Je, Jeroen. Ja. Ja. IOC-lid, hè? Ja. Zullen we nog even over politiek hebben dan? Okay. <laughs> even overal. Siebert, uh, ik, uh, ik ken je als een, uh, een, een kritisch man. Maar uh, en, ik, um, ik, ik zeg wat een koning. Wat een koning. Dit is een mooie man. Ja. Ja, je bent positief, hè? Ja, ik vind het een ja. leuke koning. Ik vind hem los, leuk. En uh, nou, Ik ben op zich wel voor een iets meer politieke koning, maar dit, dit doet hij heel goed. En volgens mij uh, snapt hij zijn rol. Menno? Ja, nou ja, ik, eh, vanuit de journalistiek zeg ik van... Uh, ik, ik hoop dat hij deze lijn een beetje uh, doorzet. En dat uh, we dit belooft wel wat voor de toekomst qua openheid. Leila, kort. <laughs> uh, nou, uh, salam, ben je alexander, Welkom to the re-world. Ja, <laughs> nou, precies. Rianne? Ja, ik ben nog steeds republikein. Nee, ja, je bent niet echt. echt uh, ja. Ja. Maar dat, dat mag wel. Uh, oh, heel En Je mag fijn. zelfs in een bordje gaan staan, hoorde ik. Dus uh, en, dat is goed nieuws. Uh, wie weet het ceremonieel koningschap. Joh, hey. daar hebben we nog genoeg om over te praten. Precies. We gaan dagen Dit was door. hem de nabeschouwing van het interview. Dank alle. Dank u En. Radio 1 en de ontknoping van de Heredivisie. Ajax lijkt het kampioenschap niet meer te kunnen ontvangen. Oh, dat scheelt zo verschrikkelijk weinig. Maar wat doen Vitesse, PSV en Feyenoord? Vrijdagavond in NOS langs de lijn ajax Heerenveen. Voorzitter, baal dan. Zaterdag om kwart voor negen AZ-PSV. En daar komt de kopbal en de doelpunt. En zondag om half vijf Feyenoord, vitesse 1-0 voor de Tarsbroek. De ontknoping van de Eredivisie. Natuurlijk op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ook logisch bij jouw hosting, krachtige VPS-hosting voor grote websites. Dit is Radio 1.